Ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. GroenLinks, PvdA, Volt en de Partij voor de Dieren... zijn de enige partijen die geen voorstellen doen... die in strijd zijn met de rechtsstaat. Dat zegt de Orde van Advocaten na het bekijken van de partijprogramma's. Twaalf andere partijen doen dat wel. Vooral de PVV en Forum hebben veel ideeën... die volgens de grondwet of internationale verdragen... helemaal niet kunnen worden uitgevoerd. De PVV wil bijvoorbeeld een verbod op islamitisch onderwijs... en een algeheel burkaverbod. In Italië is een buschauffeur omgekomen toen er een steen door de busruit vloog. In de bus zaten basketbalfans, fans van de tegenpartij, bekogelden de bus. Een van de stenen ging door het raam en raakte een collega van de chauffeur die voorin naast de chauffeur meereed. Albert Heijn gaat aangifte doen tegen de demonstranten die vanmorgen 40 winkels in Amsterdam dichtlijmden. Daardoor konden de API-filialen niet op tijd open. De actievoerders zeggen de deuren te hebben dichtgelijmd omdat de supermarkt Israëlische producten verkoopt. In Frankrijk is nog altijd in de ban van een race tegen de klok om de dieven te vinden die er gisteren vandoor gingen met een flinke lading juwelen uit het Louvre in Parijs. Volgens kunstdetective Arthur Brandt is de roof tot in de puntjes voorbereid. Ze wisten dat er verbouwwerkzaamheden waren en ze hebben zich verkleed als vier personen die uh, daar aan het werk waren. Ze hadden gele hesjes aan. Ze hadden een, een, een lift meegenomen voor, zo n, zo n, voor een verhuizing. En ja, ze kwamen eraan en iedereen dacht waarschijnlijk... deze mensen die horen hier. En uh, ja, toen klommen ze naar de eerste verdieping. Ze sloegen een raam in, renden naar binnen... Daar stonden de vitrines uh, met de kroonjuwelen, de Franse kroonjuwelen... Onder, waaronder die van Napoleon. Die hebben ze ook ingeslagen en uh, binnen vier minuten waren ze weer buiten. Al voordat de politie bij het museum was... waren de dieven hem gesmeerd met die kroonjuwelen. De historische waarde is ongekend. Dit zijn wel de topstukken in Frankrijk. Ze staan natuurlijk ook niet voor niks in het Louvre. De prijs die het op de markt voor zou krijgen is natuurlijk veel lager... want ja, je, je moet ze uit elkaar halen. Maar het blijft nog steeds uh, ook dan een aanzienlijke opbrengst... Het Louvre zou eigenlijk weer open gaan vandaag, maar blijft toch nog een dagje dicht. Heb ik het weer voor je? Het is grijs en grauw met vanmiddag en vanavond weer wat buien. Koud is het niet. Maxima vanmiddag tussen de 16 en 18 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen file op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Bij Knopend Muidenberg Muiderberg is de verdraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM.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 We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 Oh, wat is dit? We go gaan by even by naar Afrika of zo, hè? De wilden niet zien. Oh, hou je vast. Lekker, hoor. Ja, ja, swingen boy, met uh, een single uit de jaren 90. What Hier is Snap correct. en de cult of Snap. I go, I go away, yeah. I know why the way I I don't I I don't like, I don't I know I I I don't I don't like, I don't I know I I for one, the only son, the only child not mild but the kid is wild Cult name is turbo Oh yeah. Jam and jump jump jump jump and jam total snap and snap in command To the point correct and exact this is the total snap I I snap made it hyper Trick. This is the total snap. The groove is quick, but thick, no trick. The groove is quick, but thick, no trick. The groove is quick, but thick, no trick. This is the total snap.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 ...van de auto's. Hoe de auto's er morgen tijdens de race uitzien. En uiteraard vanavond tijdens de sprintrace en de kwalificatie. Want ze hebben al, nou heel veel teams hebben een speciaal uiterlijk van de auto. Speciaal voor de Grand Prix daar in Amerika op Austin. En een van die teams die een heel speciaal uiterlijk heeft... ...zijn de racing bulls. En we gaan straks even aan Reno vragen... ...wat hij daarvan vindt van die uh, livery...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 Dat is de Springfield en uh, in private. Even het tempo uh, opgevoerd zo vlak voor uh, de Pit Report, uh, Benno. Jazeker. Ja, dat was wel even lekker. Dat was even lekker. Ja, en ik, we gaan natuurlijk gelijk door naar Randall Lawson. En ik had het met Randall over de telefoon al even over het Lauwman Museum in, in Den Haag. Uh, niet in de sfeer. Maar uh, Randall, jij kent het uh, museum wel, hè?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 Ja, eigenlijk alles. Van een uh, hele oude koets uh, uit de 1800 nog wat. Tot en met uh, gewoon uh, de wat modernere auto's. En, uh, maar ook heel veel auto's uit de jaren 50, jaren 60. Jaren 70 staan er wat. Uh, maar heel bijzondere auto's. Hè? En, uh, en het Cadillac van Elvis Presley. Oeh, ja. Zwa en de zwanenauto. Nou, dat moet je echt niet in het echt gezien hebben. Daar geloof je er helemaal niets van. Dat hij heeft kunnen rijden. <laughs> en zo zijn er heel bijzondere. Ja, Alvare Meos. Maar ook gekke Italiaanse merken. Uh, ze hebben een kleine, hele kleine auto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 dus, Het uh, een heel bijzonder museum met hele mooie auto's. Ja. En uh, uh, ook heel bijzondere hè? spijkers. Ze hebben een hele grote afdeling met spijkers. Een Nederlandse auto. Hè? Mm, ja, zeker. En, uh, ja. en dat waren echt uh, serieus uh, mooie, mooie wagens voor die tijd. En ook uh, heel goed gebouwde auto's. Hè? Ja, en nog uh, even een uh, Formule 1-team natuurlijk, uh, Rendel.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 Uh, echt, uh, ja, er zijn echt heel veel auto's waar er maar eentje ooit van gebouwd is. Ja, dat waarschijnlijk, wel waarschijnlijk wel de, deze, die Baker Electric Coupé uit 1912.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 bijzondere collectie en uh, ik denk wel een van de mooiste uh, sowieso van Europa. Kijk, in Amerika zijn er natuurlijk ook hele grote, uh, grote musea maar voor, voor Europa zit wel een van de mooie collecties die daar staat. En ik moet ook zeggen, het is er altijd druk. Hè? Het maakt niet uit wanneer je komt. Okay. Er uh, zijn altijd bezoekers en er lopen altijd groepen En uh, het maakt niet uit wat voor dag je binnenloopt. Uh, dus uh, de, het is wel uh, heel erg bekend in, uh, zeg maar in de wereld. Hmm. En um, ik, ik had zelfs neefjes over uit Engeland. En die zeiden: Maar we willen wel dat museum zien. Kijk, dat is goed. <laughs> Oké, okay, ja, maken ze dan uh, in het buitenland uh, wel reclame? Want hier in Nederland hoor je er weinig. Over, over het ja, museum? Ja, maar het is gewoon bekend. In de, oude, in de oude wereld is het museum gewoon bekend. Dus dat is okay. gewoon heel erg goed. Ja, ja, ja. En ik, ik kan het gewoon iedereen aanraden, ga er gewoon een keer heen. Ja. Je bent niet een uurtje er doorheen. Je, bent, je moet wel even je tijd voor uittrekken. Want je gaat er over, gewoon over drie verschillende lagen. En ze hebben ook binnen. Ze hebben ook regelmatig uh, hebben ze heel bijzondere tentoonstellingen, extra tentoonstellingen. Ze hebben net de BMW uitwijs uh, ja. tentoonstelling gehad. Uh, waar gewoon toch wel heel bijzondere auto's stonden. En dan hebben ze regelmatig hebben ze een, een gekke andere tentoonstelling. Ja, ik vind, uh, het is eigenlijk, ik ga er regelmatig, ik laat het zo ik ga er meerdere keer per jaar heen... ...en heb je er, heel veel dingen heb je wel gezien hoor. Die koetsen die zeggen allemaal, is er niet, helemaal niks, nee. maar ja, ze hebben ook schilderijen en beeldjes ja, en, en zin het maar. Ja. Het staat er, dus je kan daar je kan uren en uren rondlopen. Echt ja. uh, echt aanraden. Zeg dat je over verzamelingen gesproken. Ik zag op Facebook een foto van jou met uh, ook een hele grote ruimte, dus het leek wel een parkeergarage. Uh, maar uh, er stonden allemaal verschillende soorten raceauto's. Uh, ja. wat, wat mijn was... collectie. Ja, ja, precies. Jouw collectie. Mijn collectie. Er kwam ja. nog een autootje bij. Uh, ja, maar uh, wat, wat, wat, wat stelde dat voor die foto? Waar ging het over? Nou, het is zo, na het sluiten van mijn winkel natuurlijk in Beverwijk, waar natuurlijk alle raceauto's beneden stonden en dan boven had je de winkel, ja. uh, had ik geen ruimte meer. Want ik ben nog steeds op zoek naar een huis met een hele grote garage. Hm. Maar Dat is bijna onvindbaar in Nederland. En uh, mijn auto stond in feite door heel, heel Nederland gespreid. Daar, bij een boer daar, bij een vriend daar. <lacht> en uh, oh, oh, ja. dat was ik eigenlijk een beetje zo. Toen belde een uh, vriend van mij. Weet je, je zit nog met die collectie. Ja, ja. Nou, ik heb nog een kantoorpad. Dat staat al vijf jaar leeg in, uh, in Maarsen. En uh, je mag die ruimte wel gebruiken, joh, je hebt hier heb je de wel veel plezier ermee. Dus die hebben we een beetje schoongemaakt, want die was best wel een beetje vies. Mm. En uh, daar staat nu, voorlopig staat mijn collectie daar. En ik, uh, ik weet nog niet wat ik er helemaal mee ga doen daar, met dat heel vaak. Ik ben ook wat auto's aan het verkopen hoor, want ik heb ook gewoon veel te veel raceauto's. <middels> ja, ja. En, uh, Hoeveel maar, heb je er dan? Uh, nou, uh, nu negen, dus uh, oh. uh, dat is best wel een beetje hopen. Je kan er maar in één tegelijk rijden, zeg ik. Ja, op, dus. dat is waar. <laughs> dus, maar hoe heb je die auto's nou binnengekregen? gekregen? Wat past toch niet in de lift?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 Ja.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 Ja, echt wel. Weet je waarom? Het eerste had ik natuurlijk allemaal autosportmensen rondom me heen. Nou, die mis ik af en toe best wel een beetje. Maar ik had het ook een stuk rustiger in mijn leven. Dus... Oh, ook okay. oh, vandaar. Ja, ja. Als ze we weten dat je tijd hebt, uh, Renold, dan wens je te vinden. hè de, ja, dan Zo werkt dat. Dus te vinden. Dus, maar ook voor de gekste klusjes. Dus ik moet wel zeggen, die zaak die was niet zo heel erg slecht. Nee, nee nee dus snel weer terug. Uh. Is die in Beverwijk nog vrij of uh, moet je een ander nee, ruimte nee, zoeken? Nee, nee. <laughs> mijn, mijn, mijn winkel is sportschool geworden. dus dat Oh, de buurman heeft het uh, overgenomen. Ja, de buurman heeft het overgenomen. Aha. Het is natuurlijk een complex daar. Dus uh, nou ja, als ik, uh, ik wel ga beginnen, dan, uh, dan, dan, dan hoor je het als eerste. Maar ik, ik, ik, ben, ik heb nog geen plannen. Ik zou wel uh, heel graag weer een ontmoetingsruimte willen hebben... waar gewoon ook mijn helmen weer weer gesteld kunnen worden. Nu staan ook allemaal opgeslagen. Weet je? En uh, raceauto's en zo'n plek waar je gewoon lekker met z'n... Zoals nu vanavond lekker met uh, borrel en toestand. Ja, een soort uh, klein, ja. Uh, klein museum of zo. Oh, zeg ja, maar, uh, nou ja. Nou, ik heb het lauw het ooit aangeboden. Hè? Mijn helmencollectie om die daar te dood te stellen. Ik vind gewoon de maar ja, ze hebben geen plek. Ja, geen oh, plek. Oh, ik niet. weet niet hoe groot het gebouw is, maar een plek kan je altijd maken. Zeg ik dan maar. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Nou, begin een kroeg. Ja. <laughs> een kroeg, ja. ja. Nou, ja, ja. <laughs> Ja, dat, dat is wel ooit, uh, vroeger was dat mijn droom. Ik weet niet of ik het nou toch wil. Oké. Okay. <laughs> uh, so, ga je alleen uh, open wanneer uh, gereest wordt? Ja, ja, maar ik weet niet of dat rendabel is. Uh, nee, dat niet. Nee, dat niet nee, nee, in België hebben ze dat heel veel met uh, radiostations uh, oh, binnen, ja. rendo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 het natuurlijk nooit zullen weten, hè, want uh, Horn is er natuurlijk niet aan de wind gebleven. Maar ze hadden daar een man nodig die rust in de tent heeft uh, gebracht en die zichzelf niet op de voorgrond zet. Want Marquis komt bijna nooit in interviews of voor de tv of toestand. En die heeft gewoon de achtergrond. Hij, hij zit alleen maar in de garage, hij zit alleen maar in de debriefings en is alleen maar met de monteurs bezig. En zorg gewoon dat jou het weer gaat doen en op een manier waar Max zich heel erg prettig bij voelt. Ja, was hij, dus... was hij zelf nou ook uh, iets van monteur geweest of zo? Ook uh, ja, op de hij... werkvloer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 Ja, nou ja, als je ja? dat ziet, uh, die puntjes uh, zo langs, uh, komen ze toch wel uh, ietsje dichterbij, uh, zeg maar. Ja, maar het zijn nog steeds heel veel, hoor. we hebben maar zes wedstrijden. Hè. En, ja, en moet Max natuurlijk, elke wedstrijd wel gewoon uh, minimaal 15 punten inlopen door die kampioen worden. Dus uh, als ze eigenlijk wel tweede derde worden, dan gaat dat gewoon niet lukken. Nou ja, la laatste race om één punt of zo uh, verschil. Ja, dat, is, uh, ja, dat zou uh, toch <laughs> mooi zijn. Dat zou <laughs> toch mooi zijn. Ja. Uh, dus het, weet je, het blijft natuurlijk wel een tombelaar. ik denk nog steeds niet wel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 Nou, het is net een sprintwedstrijden. Ik vind ze leuk. Maar eh, jongens, het, het is maar acht puntjes. Hè. Ja, dat is ook uh, zo. Weet je, je kan er in feite bijna helemaal niks mee inlopen. En uh, uiteindelijk zie je, het vecht wel heel veel van de teams. Zoals we moeten in een hele korte tijd die auto klaarstomen. Voor toch wel best een heel moeilijk circuit. En dan één dus, uh, uh, vrije training en dan uh, meteen uh, aan de bak. En uh, dan meteen aan de bak. Dus het, uh, uh, laten we zo zeggen. Ik denk dat Max vanavond met, met, met twee vingers in zijn neus gaat winnen. Ik denk dat dat het uh, probleem is gekomen. Maar die hoofdwedstrijd, jongens, daar worden de Punten gemaakt, dus daar moet hij het gaan doen. Ja, ja, ja. Ze krijgen, krijgen een druk avondje, laten we zo zeggen. Ja, zeker weten, wat de kwalificatie hebben we dan om half twaalf en de, de race vanavond om zeven uh, uur volgens mij. Ja, en dan, uh, dus, en dan weten we morgen gewoon, we uh, zijn weer. Uh, Ik zou het prachtig vinden, dan wordt het wel heel spannend uh, dit seizoen, als uh, vanavond iets met die McLaren's wat gebeurt. Uh, en dat gewoon zeggen de jongens, uh, of morgen dan, dat die uitvallen.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 Ja, maar Lendo, op het moment dat de druk op de keten komt, maakt hij toch altijd weer foutjes. Dat heeft hij dit seizoen natuurlijk al gezien in Canada, hè? Dat was natuurlijk echt een heel stomme fout. Dus Lendo, ik, ik weet het niet. Ik, als hij wel kampioen wordt, nou, dan misschien dat hij in mijn 18 gaat stijgen. Maar nu toe heb, heb ik nooit wat met die jongen gehad. En uh, heel veel klanten waren er wel heel boos over vroeger, kan ik je vertellen. Ja, nou, vanavond gaan we lekker van genieten nou we van... kan ik het zeggen. Ja. Nou kan ik het zeggen, Toen kon ik het zeggen. Oké, okay. vanavond gaan we, gaan we genieten van de, de sprintrace met Max ja. position. En natuurlijk een uh, mooi, uh, mooi circuit met die hele grote vlag. Hè. Even heel kort, uh, weet jij ja. hoeveel vierkante meter die grote Amerikaanse vlag is uh, die daar uh, staat? Ik nou, heb jij... het even opgezocht. Dus, oh, uh... Je kan zeggen, jij hebt het vast opgezocht. Ja. Als ik die vlag zie, de, ik denk ik dat je heel Amsterdam ermee kan bedekken. Want hij is echt heel groot. D Dr <lacht> nou, hij, is de, hij is 300 vierkante meter. Nou, dan heb je je weefgetouwtje, heb je het goed gedaan. En hij weegt, ja. achten, dat echt... hij weegt 38 kilo. Alleen de vlag, hè? Dus, uh... ja. Nou, dan, dan moet hij ook wel een goed masje zitten. Want <lacht> je, nou, dan heb je echt een zin. Ja, nee, ja. zeker ja. weten. Dus hij uh, ja, nee, is joh. altijd ja, indrukwekkend natuurlijk. Ja, maar dat is natuurlijk wel meer kijk,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 Ja, is echt gewoon lelijk. De, de graphics uh, jongen die dat heeft ontworpen, die moeten ze gelijk maar opslaan, maar hij ziet er gewoon echt niet uit. Maar. Nee, nee, nee. En, het was zo'n mooie witte auto. Je, ja, het was een mooie auto, maar dit ziet er echt gewoon helemaal niet uit. En ik weet niet of dit nog veel ergens, ik weet of je de monteurs hebt gezien. Die lopen daar in de overhead. Dan kunnen ze zo mee naar Hawaï. Dus, uh, <laughs> ik weet niet wat dat met Texas te maken heeft, maar uh, op Hawaï zouden ze niet zo gek lopen, maar hier wel hoor. Ja, zeker weten. <laughs> nou ja, we dus, wachten uh, het allemaal af vanavond de race en dergelijke. Ja, of de, de sprintrace. Ja,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 At Everybody at the bar, get tips. Everybody at the bar, get tips. it comes the two to the three to the four. When it's last call, and they kick us out the door. It's getting kind of late, but the ladies want some more. Oh my good lord. Tell them to drink some. Cause I'm gonna pump me up a double shot of whiskey. <laughs> they know me and Jack Dale's got a history. There's a party downtown True. Everybody at the bar get tips. Someone put me up a double shot of whiskey.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 We gaan naar het midden van de verhuizing toe, Benno. Vreselijk, hou op. Ja, vreselijk. Nou ja, vindt Fred het ook vreselijk? Ben, goedemiddag, Fred. Ja, goedemiddag. Zo, so, ja. Nou, je hebt je werkklopje aan. En wat, Gaat dat een uh, beetje? Ja, ik zit hier in mijn werk. Ja, echt, hè? Want, uh, je bent uh, aan het uh, verhuizen. Valt het mee? Je loopt tegen dingen aan? Nou, ja, een beetje al het tegen, je spullen kwijt te raken? Je loopt tegen dingen aan. Oh, of, oh, okay. Je gaat, op, een, je, je gaat een nieuw bouwen. Dat is altijd uh, afwachten of alles uh, wel op zijn plek is. En, uh, ja. valt er vallen geen deuruitsponningen en zo. Nee, dat, zo. Dat, dat gelukkig niet. Of de ramen. <laughs> de <deuren laughs> ja, ramen. Nou, ja. Zit het dak er wel op? Zijn ze dat niet vergeten? Nee, nou, ja, nou, ja, gelukkig niet. Oh. Nee, alles is droog binnen. Langs. Oh, nou, nou houden we zo. <gülh> nou, dat is een voordeel in ieder geval van het <gülh> uh, nieuwe huis. Ja, we yeah. gaan het hebben over je uitzendingste dadelijk. Want ja. die doe je gewoon, ondanks dat je midden in de verhuizing zit. Ja, dat is hard nou, voor de ik, zaak hebben. Ik denk, nou ja, weet je, ik kan ook uh, niet, uh, niet afzeggen. Nee. Want ja, er is iemand als goed is onderweg. En uh, Dave van Dan, van de Dan. Uh, over zijn uh, nieuwe single, uh, een bommetje.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 Naar rechts. Ja. Oh, ja. En nou die handjes de lucht in. Ik weet niet of hij zijn gele pak aan heeft eh, vandaag. Maar, eh. Ik hoop het niet zeg. Ja. Ze gaan weer toch dood hier ja. voor de deur. Voor de buren. Ja. En eh, Mike Oskam, die gaan we bellen. Over zijn nieuwe single uh, Belofte maakt schuld. Ja, dat is waar. Of het is, uh, ja, waar als, uh... ja, waarheid als de koe hè? Ja. En Gerrit Vos gaan we ook bellen over zijn nieuwe single. Moeder, neem deze rozen. Moeder, neem deze rozen. Ja. Oké. Okay. Oh, dat is, dat is een tranentrekker. Zeker een, uh, weten, ja, man. Een, een, een, inderdaad, een, een, een, een... Ja. Zoals Heintje dus vroeger. Die had ook van die tranentrekkers. Uh, uh, uh, ja. Ja. Dat ja. Dat er zo zijn. Leeft hij nog, en, Hein? Uh, ja, ja. Oh. Ja, in, in, in is Ik hoop dat jij de uitdaging helpen. Het is vreselijk, het is. Uh, het ja, is nog, nog steeds, hè? Nog ja, steeds, ja, ongelooflijk, uh, hè? Nou ja, we zijn al de derde week. Uh, derde al week, al, jeetje, ja, minetje. Ja, ja. Oh ja, nee, je bent echt. Iedereen, uh, uh, ja. een of twee keer er niet geweest. Ja, die griep. Ja, ja. Ja. Nou ja, nou, nee, niet maar het Fred. ziet er verder wel oké okay uit hoor. Ja, Dus uh, ja, dat uh, ja. komt F's allemaal goed de fase, dus, uh, Ja, ja. ja. ja. Zfm-live.nl Zie je Fred zo dadelijk aan het ja. werk Hier in de studio aan de ja. tolweg 10a En als mensen dan uh, Ja, niet als mensen dan denken van Fred, kan je een beetje leuke muziek draaien En je hebt een uh, verzoekplaat. Ja, eventjes naar de www.zfmartisten.nl. En dan eventjes uh, rechtsboven in het kolommetje de klik en dan klik klik. Ja. kom je meteen bij Fred uit, ja. Kan je jouw plaat aanvragen, dus zfmartiesten.nl bij no. Vlam in de pijp. Oh ja. Cool. Heel ja. wij ja. graag en, uh, ja. die Die Rob Harps draait maar voor <g talks> een, maar 30 seconden. 30 seconden ja, ja, ja. Uh, langer ja. Durf, ik dat durf ik het niet aan <Ja. dan. grijf> e <grijf> En dat is de reden, wat, wat voor reden zit er achterop.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 Net de vlam in de. Nou, ja, ongelooflijk. Misschien komt hij zo meteen langs bij Fredje. Je weet het maar nooit. Ja, ik mag een plaat aanvragen. Ja, ja. Dat oh, ja. doe ik toch? Bij deze, dus, uh, deze vlam in de pijp. Dus. Ja. Ja. Nou, die staat weer als een huis. En uh, zet even met tiefste als je zelf ook een plaat uh, wil aanvragen. Ja.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 Dus, oké, okay. wat hoor ik nou? Sidane of zo? Red Horror. Op de dreven is een groot ongeluk gebeurd. Oh, oké. Okay. drie auto's. Vandaar, vandaar, vandaar, vandaar. Nou, we gaan SW4 draaien, hele speciaal uitvoering van Right Here.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 Redacteur en ghostwriter. Weet je wat een ghostwriter is? Nee! Nou, dat gaat als morgen vertellen in mijn uitzending. Oh, nee, nee, je je wil het niet verklappen. <laughs> nou, lekker dan. Uh, het is een, een, een schrijver die. Uh, stel, jij wil je. Ik ben een ghostwriter en jij wil je levensverhaal vertellen, maar je kan jezelf niet schrijven. Oh, Dan schrijf okay. ik jouw boek. Ja, oké. Okay. Dat heet een ghostwriter. Voor uh, analfabeten en dat soort uh, mensen? Ja, precies. En, en mensen die gewoon niet kunnen schrijven. Is wel een vak natuurlijk. Hè? Ja, zeker weten.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 Oh, ja, ik heb hem thuis. Heb jij de familie eens ja, in? Ja, ik, ik he? heb hem echt thuis. Nou, Hans is dus de auteur van. Kijk, kijk, nou, kijk. Nee, dat is, nou, Leuk allemaal, hè. Ja, leuk Zeker weten. Dus, en uh, ik zag dat Rob Peters, uh, de oude speaker van het circuit, ook uh, gereageerd had op je post. Ja, ja, dat is, uh, ja die kennen elkaar allemaal. Want uh, Hans van der Klis, die liep uh, in, ook in mijn tijd uh, dat we op het circuit waren... Uh, al voor de Volkskrant schreef hij. En, uh, en uiteindelijk werd hij voor de Volkskrant ook de Formule 1 journalist. En reisde hij ook de hele wereld over. Nou, mooi. Morgenavond dus. Ja, hoe morgen, laat? acht uur op deze zender. En uh, tot tien uur.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 ZFM met het nieuws van 5 uur. Goedemiddag.